Vorig jaar kwam de parlementariër in opspraak door een video waarop hij stapels bankbiljetten leek aan te nemen van de eigenaar van een striptease club. Toen de politie na aanleiding van de videobeelden huiszoeking deed, werden wapens en munitie ontdekt. In Nederland drong er destijds bij Sint Maarten op aan om de zaak grondig te onderzoeken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Het is vandaag bewolkt en het wordt 3 tot 6 graden. Er staat maar weinig wind. De komende dagen neemt de kans op winterse neerslag iets toe. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. EO. Dit is De Nacht, met Miranda van Holland. Een hele goede morgen en welkom bij het vierde en laatste uur van Dit is De Nacht. En De Nacht gaat langzaam over in de ochtend. Ik heb dit uur een druk programma voor u. We gaan zo meteen een kijkje nemen bij de tentoonstelling 50 jaar Barbie. Want die opent in het Tassenmuseum in Amsterdam. En ik neem u mee terug naar 1970 om stil te staan... bij de eerste commerciële vlucht van de Boeing 747. En ik laat me bijpraten over de situatie in Kosovo en in de Oekraïne. Maar ik begin met wat muziek. Een beetje reggae om te ontspannen in de vroege ochtend. Dit is Bob Marley and could you be loved? legendarische Bob Marley en de Wailers en Could You Be Loved. En van Jamaica ga ik dan door naar een hele andere kant van de wereld. Naar Kosovo. Een hele goede morgen, Stefan. Een hele goede morgen, Miranda. Hoe gaat het met je? Nou, heel erg goed, dankjewel. En met jou? Ja, nou, ja, met mij ook. Ik ben het leukste uh, aan het doen wat je maar kan doen, volgens mij. En dat is s'nachts uh, ja. radio maken. En Een interessante gast, hoorde ik net. Ja, ja, ik heb veel geleerd. Nou, zo, is, is, is jouw computer goed beveiligd met alle juiste wachtwoorden? Ja, ik heb wel dat ik uh, geregeld... Nou ja, geregeld. Uh, zo nu en dan al mijn paswoorden weer uh, ververs. Want uh, ik heb veel vrienden die inderdaad uh, vergelijkbare dingen zeggen als jouw gast. En dan denk je, oké, okay, laat ik dat toch maar weer doen. Want je moet er niet aan denken om... Uh, je, wordt je, je moet eigenlijk dat soort mensen in je omgeving hebben om gewoon af en toe ongerust te worden en dan ga je daadwerkelijk dat soort acties ondernemen. Maar Klopt, ik, he, ja. ik heb jou voor hele andere redenen uh, aan de lijn. Uh, vandaag gaan we het even dat hebben over <laughs> Servië en uh, Kosovo. Jij bent werkzaam bij een Kosovaanse uh, hulporganisatie. Je bent ook woonachtig in Kosovo. Um, hoe lang zit je inmiddels in Kosovo, Stefan? Over anderhalf jaar woon ik hier nu. Is het alweer zo lang geleden, joh? Is inmiddels het echt thuis voor je geworden? Ja hoor, ja, ik was uh, rond kerst uh, nog in Nederland en toen was ik blij dat ik ja, dat, dat, dat wel geweldige plek. Maar ik was blij dat ik er echt thuis was uh, toen ik hier in Kosovo kwam. Kijk, als je dat voelt, dan ben je inderdaad ergens helemaal thuis. Er Stefan, vandaag beginnen de gesprekken tussen Servië en de Europese Unie over toetreding van Servië tot de Europese Unie. Uh, merken jullie daar in Kosovo wat van? Nou, eigenlijk was dat uh, een, een redacteur van jou die mij uh, dat zelfs vroeg. En toen dacht ik, ja nou eigenlijk helemaal niet. Nee, daar merk ik uh, eigenlijk niks van. Ik denk als je het hier een paar intellectuele vragen dat we dat zeker weten. Maar uh, Servië, Kosovo, voor de grote media is dat altijd uh, het ding. Maar voor de gemiddelde Kosovaar, uh, uh, die houdt zich vooral met Kosovo bezig. En uh, niet zo heel veel met, uh, met het buurland. Maar uh, hoe komt het dan dat het in het buitenland dat wij dat nog wel zo heel erg op een, op, op een hoop schuiven? Nou ja, het is, uh, de media focussen zich en dat is altijd, uh, dat is terecht hoor. Natuurlijk altijd op conflicten en op uh, minderheden die in problemen zijn, uh, uh, et cetera. En er gebeurt wel eens bijvoorbeeld iets, uh, nou ja, sowieso op, op, op politiek gebied, tussen de Servië, in ieder geval. Uh, Vroeger was Kosovo onderdeel van Servië en dat, uh, wordt, dat is steeds minder. Nu Kosovo een onafhankelijke status. Mm -hmm. En er is wel eens wat uh, tussen de, de Servische minderheid, want er wonen hier enkele tienduizenden Serven in, uh, in Kosovo. Er gebeurt wel eens wat, maar dat is eigenlijk alleen maar in één streek van Kosovo. En de gemiddelde Kosovaar is vooral bezig met... Uh, ja, met, met, met ruim 90% van de Kosovaren. Die is uh, uh, Albanese van etnische uh, afkomst. Mm -hmm. En uh, die zijn bezig om hun land op te bouwen... en te zorgen dat hun familie te eten heeft. Dus uh, dat is niet uh, dagelijks wat je op straat al hoort. En maar neem eens even mee terug, hoe zat het ook weer? Want Kosovo is een onderdeel van Servië... dat, dat zichzelf onafhankelijk heeft verklaard. Maar... Is het een land wat niet, niet door iedereen erkend wordt, niet door alle landen erkend wordt. Klopt, nee. Uh, uh, heel vroeger was het onderdeel van het Ottomaanse Rijk, daarna Joegoslavië, Servië. Uh, vooral in de jaren negentig uh, voelden ze zich erg onderdrukt en wilden ze onafhankelijk worden. Ja. Nou ja, na de oorlog in 1999 uh, hebben ze zich een aantal jaren later uh, onafhankelijk uh, de onafhankelijkheid uitgeroepen. Maar ja, dat kan op zich elk gebied doen in de wereld. Maar dan, dan moet je wel uh, landen hebben die daarachter staan. Anders gebeurt er niks. En in hun geval was dat vooral het westen. Dus uh, uh, Amerika, Frankrijk, Duitsland, Nederland. En inmiddels um, gisteren of eergisteren kwam Tonga daar ook bij. Dat is volgens mij een heel tropisch eiland. Ja. En nu zijn, er 100, nu zijn er 105 landen um, van de 193 landen die achter die onafhankelijkheid staan. Dus ze hebben al wel de meerderheid. Uh, en ze... Um, ze gaan flink door uh, met allemaal gelobby in de hele wereld om dat, uh, uh, om dat uh, ja, nog veel meer uh, te krijgen. Dus in, in feite voelt het hier alsof je in een onafhankelijke staat leeft. Alleen zijn er heel veel dingetjes die altijd net wat anders zijn dan in de rest van de wereld. En dat komt omdat het nog niet door ja de echt grote meerderheid wordt erkend. Maar uh, hoe, hoe uh, moet ik me dan wel voorstellen dat er dus Korsavaanse uh, politici uh, uh, naar na Tonga zijn geweest om daar te lobbyen? Tonga... Erken ons alsjeblieft als een zelfstandig land. Nou ja, ik, ik, ik weet het ook niet. In ieder geval bij sommige landen is dat wat inzichtelijker dan bij, dan bij Tonga. Maar ik, denk dat er, ik weet niet of het lobbyisten zijn, of in ieder geval of het politici zijn of lobbyisten. Ja. Um, het zal niet zo zijn dat er van nature Kosovaren in de buurt wonen. Want er zijn heel veel landen, Zwitserland, uh, Duitsland, Oostenrijk, Amerika, waar ook veel Kosovaren wonen. Ja. Maar bij Tonga denk ik dat er inderdaad wel eens een, een lobbyist is geweest. Uh, er is er zelfs eentje met een, uh, dat is een hobbyist, uh, een, een professionele hobbyist, die heeft een vliegtuig en die uh, onder het motto flying for Kosovo uh, vliegt die zoveel mogelijk uh, tropische landen in de wereld uh, door om uh, uh, zoveel mogelijk land achter zich te scharen. Um, en bij Tonga is vooral uh, de vraag uh, die ik op Twitter ook opwerp, van ja, uh, wie gaat daar straks de ambassadeur worden van, <lacht> van Kosovo, want het is natuurlijk een, een fantastische baan. Ja, inderdaad. En waarom is het zo belangrijk dat uiteindelijk uh, steeds meer landen Kosovo gaan erkennen? Nou, Eigenlijk is, uh, heeft Kosovo uh, een, uh, een van de lastigheden hier, is dat we nog geen lid zijn van de VN. En dat is echt een van de weinige landen in de, in de wereld. Mm -hmm. En als je geen lid bent van de VN, heb je heel veel andere nadelen. Uh, en uh, nou ja, om een VN-lidmaatschap te krijgen, dan moet je eigenlijk, nou, daar moet gewoon voor worden gestemd. En het is wel zo handig bij een stemming dat je nou, in dit geval van de VN twee derde uh, achter je staat. Nou, twee derde van de 193 VN lidstaten, dat is volgens mij 130, zoiets. Dus ze moeten nog een stuk of 20, 25 bij hebben en dan kunnen ze erover stemmen. Dus eigenlijk is dat voornamelijk heel relevant en natuurlijk ook voor de economie. Ik bedoel, elk land waarmee wat jou erkent als staat, daarmee kun je een bepaalde vorm van handel drijven en er kan worden gereisd heen en weer, et cetera. Maar ik denk vooral statistisch dat het heel belangrijk is. Dus die, die zetels binnen de VN en een aantal grote landen um, is natuurlijk altijd, altijd altijd lekker. Want die hebben natuurlijk weer andere. Uh, die kunnen ook weer andere landen overtuigen. En ja, hoe meer, hoe beter. Maar er zijn een aantal grotere uh, uh, Europese landen die. Uh, Kosovo niet herkennen nog. Uh, Slowakije volgens mij. Tenminste, dat lees ik uh, heel eerlijk gezegd van mijn lijstje hoor. Uh, Spanje, Roemenië, Griekenland en Cyprus. Ja, laat ik het maar even op elkaar spelen. Um, ja. um, die allemaal nog niet. Gaat dat op korte termijn veranderen dan, denk je? Ja, dat zijn inderdaad 23 van de 28 EU-landen doen dat wel. En een aantal niet. Dat is uh, heel ironisch overigens. Want de EU heeft hier in Kosovo een soort... Uh, Missie in de zin van uh, heel veel EU-ambtenaren zijn hier om mee te helpen om het uh, juridisch en het politiesysteem systeem, om dat allemaal goed te krijgen. En terwijl er een aantal landen binnen de EU helemaal niet de kost verkennen. Dat heeft overigens uh, bijna altijd ermee te maken. Je noemde bijvoorbeeld Spanje. Uh, die heeft zelf allerlei gebieden die misschien ook wel onafhankelijk zouden willen worden. En dat uh. is waarschijnlijk de reden dat pardon, Spanje uh, de onafhankelijkheid niet erkent. Um, en, um, Want ze zitten en, met ja, een en, en. Griekenland. Ja. Dat is, dat. Maar uh, er zijn wel eens geluiden bij een van, van die vijf, zeg maar, dat dat binnenkort gaat veranderen. Uh, bij die andere zal het waarschijnlijk zijn dat het uh, echt een langere adem nodig heeft. Ja. Of, um, uh, of dat er een hele belangrijke ambtenaar of een belangrijk land echt met de vuist op tafel slaat. Om te zeggen: ja, als we nou echt een eenheid willen uitstralen, dan, dan, dan get over it. over. Uh, maar het is niet zo uh, dat ik geluiden hoor dat dat binnen een jaar gaat, uh, gaat veranderen, nee. Maar uh, dan zal Kosovo voorlopig zelf ook niet EU-lid worden. En ik begreep dat, nee. dat ze dat niet zo heel veel kan schelen... maar dat betekent wel dat ze ook niet uh, uh, mee kunnen doen met de FIFA, met de voetbalbond. Klopt, ja. of ze dat niet, niet kunnen schelen... Het is in ieder geval belangrijker om eerst een aantal andere zaken te regelen... zoals, uh, zoals het vn maatschap. Want je zegt zelf al, je hebt juist het goed gedaan... Als je lid wil worden van de FIFA of de UEFA... moet je lid zijn van de VN. Dat is gewoon een heel simplistisch regeltje... wat bij iedereen opgaat, behalve bij Kosovo. Yeah. En het is, het is hier echt een voetbalgek land. Dus uh, veel, veel, veel voetbalfans... ook tienermeiden hebben hebben bijna altijd wel echt de favoriete club, et cetera. Um, dat mag dus niet. En um, daar is dus een compromis voor, uh, voor gezocht. Eigenlijk al anderhalf jaar lang. Er wordt er, uh, over onderhandeld tussen de Kosovaanse voetbalbond... de Servische voetbalbond en FIFA... En is er uh, wel recent, vorige week is dat uiteindelijk gebeurd... van een, een compromis gevonden, oké... Okay, Kosovo mag in ieder geval vriendschappelijke wedstrijden spelen tegen andere landen... want dan kunnen ze in ieder geval zichzelf een beetje ontwikkelen. Nou, dat is hier uh, feestelijk, dat nieuwsbericht. Want ja, dat is, dat is natuurlijk geweldig... want voor het eerst kunnen ze zich officieel als land naar buiten treden in de wereld. Ja, en voetbal is natuurlijk symbolisch in het westen en in heel veel andere delen van de wereld natuurlijk... Uh, ja, iets heel belangrijks. Ja. Uh, de ironie is wel dat, uh, dat we een aantal restricties uh, uh, bij komen kijken. Mm -hmm. Ze mogen niet, uh, en dat is natuurlijk uh, doordat het een compromis is ook tot stand gekomen door Servië. Ze mogen niet met hun nationale kleuren spelen. Hun, uh, hun shirt moet gewoon uh, blanco zijn met alleen Kosovo erop. Uh, geen, geen volksliederen en ze mogen niet uh, spelen tegen landen uit de voormalige Joegoslavië. De laatste had bijvoorbeeld al in december volgens mij aangegeven... nou, wij willen wel tegen ze gaan spelen als ze dan in zijn landen mogen gaan spelen. Ja? Maar daar is het in ieder geval een stokje voor gestoken. Dus Kosovo is nu hard op zoek naar, uh, naar landen die dus tegen hen willen gaan, uh, gaan voetballen. Stefan, ik begrijp heel goed waarom je in Kosovo wil wonen. Het is echt een prachtige soap. <laughs> het is een heel mooi verhaal. En het is volgens mij ook voorlopig nog, nog niet helemaal uitgespeeld. Ja, elke keer weer wat anders. ja, dat is heel mooi. Nou, laten we afspreken dat we je dan binnenkort weer horen hier in 'Dit is de Nacht'. En dan is er misschien wel weer uh, of een land extra dat Kosovo erkent, of een andere voetbalregeling getroffen voor ze. Dat zou ook heel prachtig zijn. Ik houd het allemaal voor je bij. Mevrouw. Heel goed, dat vind ik heel fijn. Tot de volgende keer, dankjewel, Stefan. Dankjewel, tot ziens. Gaan wij luisteren naar John Mayer? Dit is Wildfire.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 So oh, say, say, say, ain't it been some kind of day? You and me been catching on like a wildfire. U hoorde John Mayer, u luistert naar Dit is de Nacht en eh, inmiddels ga ik door met Dit is de Wereld. De protesten in de Oekraïnse hoofdstad Kiev die houden aan. Gisteren heeft Janukovic een crisiscomité ingesteld, maar of dat gaat helpen is de vraag. Afgelopen zondag vielen er opnieuw tientallen gewonden bij demonstraties in de hoofdstad van Oekraïne. Oekraïne. Hoe de stemming in de Oekraïne op het moment is, vraag ik aan Jan uh, Ebeltjes van de stichting Goe. Zij zetten zich in voor, om het leven van weeskinderen te verbeteren. Uh, meneer, meneer Ebeltjes, een hele goede morgen. Een bijzonder goede morgen. Hallo, u bent net terug uit de Oekraïne. U bent in Nederland op dit moment? We zijn in Nederland op dit moment, ja. Heel fijn. Uh, u kent het land natuurlijk heel goed, dus daarom bel ik met u. U bent uh, mijn expert uh, op dit gebied deze ochtend. Kunt u nog een keer uitleggen waarom op dit moment zo heftig gedemonstreerd wordt in de Oekraïne? Um, nou, u zegt de Oekraïne. En het zit, uh, uh, het zit met name in uh, de protesten, zitten in in, in Kiev. Kiev. Um, Oekraïne is van mening, tenminste een heleboel mensen in Oekraïne zijn van mening. Zodra ze bij de EU horen, dan gaat het allemaal beter. Dan is de armoede weg en dat is de oplossing. Uh, de huidige president, meneer Janukovic, is Russisch gericht. En die voelt er weinig voor en die heeft op het laatste moment... in de onderhandelingen gekozen voor uh, een Russische uh, richting. En daar gaat het fout. En dat heeft niet gewaardeerd. Hoe ja. zegt u? Dat werd niet gewaardeerd. Dat werd niet gewaardeerd. Nee. Helemaal niet. Toen de afgelopen week werden de maatregelen genomen, nieuwe wetten ingevoerd. Wat het demonstreren eigenlijk onmogelijk moet maken. En ja, daar is de volking het helemaal niet mee eens. En nee. Daarom loopt het nu uit de hand. U, u noemt het al, president Janukovic. Heeft de, wil, die, wil de protestbeweging aan banden leggen? Uh, ja. Het duurt ook al, al een, een tijd. Ja, vanaf uh, 21 ja, ja. ja. Uh, en, en dat, neem ik aan, rond dit, dit soort uh, maanden niet heel warm zal zijn daar. Nee, want het is nu 10 graden, heb ik Heb uh, ja. Ik had gisteravond ja. nog iemand aan uh, telefoon. En het is, er erg, uh, het is er erg koud. Ja, en dat houdt de demonstranten toch echt niet weg. Uh, die nieuwe wetgeving, daarmee probeert hij dus uh, de demonstraties eigenlijk het zwijgen op te leggen. Uh, gaat hem dat lukken, meneer Ebeltjes? Nee. Nee, of hij al met... Uh, Kij hadden maatregelen moeten komen en daar maak ik me ernstig zorgen over... dat meneer Jan het leger inzet. Denkt u dat die kans reëel is dat dat gaat gebeuren? Wanneer dit niet ophoudt, kijk, het probleem is... er is geen oplossing. Um, en uh, even voor alle duidelijkheid, wat er nu gebeurt in uh, Kiev... dat is natuurlijk niet de hele Oekraïnse bevolking. Dat is een klein deel. Mm -hmm. uh, nu wat er gaande is... Um, de huidige, de huidige regering uh, negeert de bevolking, zoals het lijkt, en de oppositie, uh, die heeft geen oplossing. En uh, dat wordt door het volk beantwoord met uh, protest, met massademonstraties en, in, in, wat, en het loopt nu uit de hand. U, u zegt zelf al dat de, de, de situatie in Kiev verschilt van die van uh, de rest van het land. Um, wordt er in de rest van het land ook anders tegen de politiek van uh, president Janukovic aangekeken dan de, dan de stedelingen in Kiev? Ja, eigenlijk zou je Oekraïne kunnen opsplitsen in twee delen. Het uh, westerse deel is naar het westen, naar Europa uh, gericht en ook westers uh, georiënteerd en het oosten kiest. Eigenlijk voor uh, Rusland. En dat is het grootste probleem ook. Oekraïne betekent grensland. Ja. En het is nu al eeuwenlang een probleem. Waar hoort het bij? En eigenlijk hadden we dit wel aan kunnen zien komen in het uh, overleg met Europa. Uh, er is in alle vooroverleg. In, in, in benadering van Oekraïne. En het idee van hé, hey, kom gezellig bij de EU. En trouwens, daar gaat het niet om. Want het gaat nu alleen nog maar om een handelsverdrag. Mm -hmm. In, in, in dat hele vooroverleg is onze grote buurman. Of eigenlijk de grote buurman van uh, Oekraïne. Die is eigenlijk vergeten. En dat is meneer Poetin. Ja, ja, de grote boze buurman. Die ja. ziet het toch echt niet zitten dat uh, Oekraïne zich uh, onder lidstaten van de EU gaat mengen. Dus hoe dan ook president Janukovic, het klem? Nou eigenlijk heeft uh, Janukovic niet zo heel veel te vertellen. Het is met name... Meer Poetin, die het thuisjes in handen heeft. Hmm. Of probeert de thuisjes in handen te krijgen, laat ik het zo zeggen. En en wat merkt u hiervan in, in, het dagelijk, in uw dagelijks leven in de Oekraïne? Uh, heeft het invloed op, op jullie stichting? Nee hoor. Nee. Eigenlijk merken we heel weinig. Uh, we zijn werkzaam in het westen van uh, Oekraïne, nou een grote stad. Daar in dat gebied is uh, Oezerod. Nou, ik was daar vorige week en uh, ja, je ziet een handje vol demonstranten. Mm. Die daar staan en een vlag opsteken en eens wat roepen. Yeah. Maar het grootste deel van de bevolking? Nee. En, en, en uh, kijk, ja, dat is natuurlijk ook, ook, ook wat je ziet nu. Je ziet maar een heel klein deel van de bevolking. Er wordt natuurlijk wel uh, een aantal van honderdduizend demonstranten genoemd in uh, Kiev. Nou, het zijn met name mensen die vanuit het hele land daar naartoe trekken. Maar het is geen... geen uh, het is niet Oekraïne wat nu daar in brand staat. Het is met name een stukje van Kiev. Mm -hmm. en, en ik merk wel aan mensen hier die denken dat uh, uh, zo'n beetje heel Oekraïne in brand staat. Maar ja. dat, is het niet. Ja, ja, ja. dat is het niet. En met name nu wat fout gaan zijn eigenlijk de radicalisten die gewoon hun kans krijgen. Want het overgrote deel van de bevolking is vredelievend en wil een vreedzame oplossing. Is er nog een vreedzame oplossing, denkt u? Nou, als u het vreedzame eraf haalt, is er een oplossing? Nou, ik heb daar natuurlijk ook de laatste dagen over nagedacht. En gisteravond sprak ik nog met een paar medewerkers. Ja, ja, ja, ja. Dus ik, wordt... ik denk ja, dat de uh, ook iets moet, uh, moet doen. Misschien, uh, ja, het klinkt heel uh, dom, maar het zou een hele goede oplossing zijn wanneer Oekraïne, Rusland en de EU eens rond de tafel gingen zitten om eens met elkaar te praten. Ja, ja. Want het lijkt, of het lijkt, voor je het weet, zit je weer in een koude oorlog of nog erger. Ja, denkt u dat het zover kan gaan? Het is uh, spijtig nieuws. Dat is een, uh, een pessimistische conclusie van, uh, van ons gesprek. Wanneer gaat u weer terug naar uh, de Oekraïne? De bedoeling is, uh, we zitten daar om de vijf, zes weken. Mm -hmm. En uh, het zal ergens midden februari weer zijn dat we daar weer uh, we naartoe gaan. Maar even terug naar uw vraag, merkt u er iets van? Nee. Uh, in het gebied waar wij zijn, tenminste in het westen... Hmm. Natuurlijk, mensen praten er wel over. En, en, en, maar je ziet toch veel meer. Want eigenlijk is dit een herhaling van zitten Tien jaar geleden hadden we de Oranje Revolutie. Ja. Nou, dat heeft ze ook helemaal niet saai gehad En dat vergeten de mensen ook wel eens. Uh, uh, toen was er de Oranje Revolutie. Maar na een aantal jaren zei de Oekraïnse bevolking, ja, dit is het ook niet. Nee. Dus werd er weer gekozen voor de oude garde. Nou, dat. Het bracht wel de stabiliteit hè, terug in het land, maar uh, nou en nu wordt er weer gezegd, ja, dit is het ook niet. Want het is eigenlijk is het een welvaartsprobleem uh, wat er zich nu afspeelt. Of een welvaartsdemonstratie, of nog beter gezegd, een armoedemonstratie, men wil welvaart. Ja, ja. Het moet allemaal beter worden. En dan wil men toetreden tot de Europese Unie. Wij gaan het de komende tijd uh, uh, blijven volgen. Um, hartelijk dank. En mag ik u heel veel succes wensen met, u, uh, met u uw wel. werk. En uh, bedankt voor uw tijd. Goed zo. En u ook succes. Dank u wel. En een heel fijne wel. dag. Bye. Gaan wij uh, naar wat muziek luisteren. Dit is Andrew Gold. And Never Let Her Slip Away. Did it make me happy to never let us slip away? And never let her slip away en ik realiseer het me niet maar het was precies het liedje wat ik op dit moment graag wilde horen dus daar ben ik heel blij mee dit was de dag, 21 januari 1970, dat de Boeing 747 zijn eerste commerciële vlucht maakte. Het iconische vliegtuig met die knobbel aan de voorkant. Het is nog steeds een vaak geziene verschijning op luchthavens. Maar wat maakt juist dit vliegtuig zo succesvol? Dat ga ik vragen aan Aad Neven. Aad Neven is een vliegtuigkenner. Een goedemorgen, Aad. Goedemorgen. Heel fijn dat je uh, al wakker bent. Sta je vaker uh, zo vroeg op? Ja, soms wel, hè. Ja, om vliegtuigen te gaan bekijken? Om, om te gaan vliegen ergens heen, ja. Heerlijk. Uh, de Boeing. Uh, herinner je je deze dag nog, 1970, dat die Boeing begon te vliegen? 1970, ja, want het was natuurlijk iets wat, uh, wat uh, enorm in de vond. stond. Uh, Zo'n geweldig groot vliegtuig uh, wat uh, de lucht uh, in zou gaan. Nou, dat was natuurlijk nog nooit vertoond. Uh, het had een gewicht van uh, ongeveer. Uh, Bijna nou 396.000 kilo, hè? dus uh, 396 ton. Dus dat, dat is wel iets wat, uh, om naar uit te kijken. Ja, als je dat zegt, dan is het toch altijd weer wonderbaarlijk... dat dat ding in de lucht blijft hangen. Ja, dat vindt iedereen. Ja. Ja. <laughs> er wordt nog steeds met de Boeing 747 gevlogen. Wat maakt dit nou tot zo'n uh, ja, tijdloos model? Was voor zijn tijd eh, natuurlijk iets wat je net zegt, eh, revolutionair. Het was nog nooit eerder getoond dat zo'n groot vliegtuig ontworpen was binnen, binnen 28 maanden. En ja, het was zo groot dat bijna niemand begreep dat het ding überhaupt eh, de lucht in kon. De lucht in kon. Ja. Is het ook een favoriet model voor, voor vliegtuigkenners en vliegtuigspotters? Of is het gewoon een beetje. Ja, het is nu achterhaal vliegtuigen, achterhaald. Want er zijn er zoveel dat je er eigenlijk niet meer van opkijkt. Er zijn al 1472 van gebouwd inmiddels. Dus ja, iedereen kent het nu wel. Nu gaan ze weer kijken naar het allernieuwste type. De Airbus 380, dat is natuurlijk nog groter. Hmm. Um, ik heb me altijd één ding afgevraagd, Aad. En nu kan ik het eindelijk eens vragen. Een Boeing 777, die wordt, dat is dat vliegtuig wat ook wel Jumbo, Jumbo Jet genoemd wordt, ja, toch? Ja, Jumbo, ja. En um, waar komt die benaming vandaan? Ja, ze hadden dat natuurlijk... Het was natuurlijk een jumbo. Zo groot, ja, Dat is een jumbo, hè? Je, hebt, je hebt ook een hele grote supermarktketen. Ja, ja, natuurlijk. Oh, daar kwam het vandaan. Ja. Grappig, maar dat is altijd een, een bijnaam geweest, toch? Ja, absoluut, ja. En, en ik begreep dat... Ik heb dat nooit meer meegemaakt, maar dat er vroeger in de Boeing 777... een cocktailbar in het vliegtuig zat? Ja, ze hadden hem ontworpen eigenlijk... Uh... Uh, ze wilden eigenlijk uh, die hele rom zo maken... dat ze een enorm grote ruimte hadden. Ja. Want Boeing die dacht dat de supersonische vliegtuigen... op een gegeven moment de overhand zouden krijgen. En dan konden ze dit type vliegtuig... de allemaal uitdoen en een vrachttoestel van maken. Oh. En wat was het mooie was, een hele grote rom te hebben... van voor tot achter. Ja? En daarvoor hebben ze de cockpit naar boven gebouwd. Ja. En hadden ze een beetje meer ruimte. En daar hebben ze dus de cocktailbar achter gezet. De cocktailbar. De gezet. Cocktail ja. Wel, wel, wel chic hoor. Ja, absoluut. Klasse, klasse. Maar nu is hij er niet meer en nu zijn er gewoon stoelen ingezet toch op die ja, plek? Ja, ze hebben later hebben ze gedacht, ja dat is natuurlijk wel mooi dat we zo'n ruimte hebben. Maar we kunnen daar natuurlijk ook stoelen in zetten. Ja. Dus wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben nog een stuk uh, bovenop die rond bijgezet. Hè. Dat is een mooie woord, een plug erin gezet. Ja. En dan kan je er 85 passagiers in zetten. Ja. Althans, dat is de configuratie. Ja, dat is een heleboel geld per vlucht wat ze dan meer kunnen cashen. Absoluut. En wat kost een Boeing 747? Ik heb begrepen dat momenteel staat die voor 125 miljoen dollar in de folder. In de folder. En <laughs> weet je ook hoeveel er zijn gemaakt, Aad? Ja, er zijn er 1472 maakt tot, dat was geloof ik eind vorig jaar, laten we zeggen november verleden jaar. Lieve hemel, zegt er is een heleboel geld ook mee verdiend met die dingen. Absoluut. Want ja. hoeveel mensen kunnen er ook weer in? Als ze hem helemaal één configuratie maken, dus maar, laten we zeggen toeristenklos, ja. dan kunnen er 622 in. Ongelooflijk zeg. En als ze de businessklos en, uh, en toeristenklos doen, 500, 524. De Boeing kwam in hetzelfde jaar op de markt als de Concorde. Mm -hmm. um, daar liep het een stuk minder goed mee af. Ik moet zeggen dat ik de Concorde wel mooier vond hoor. Maar, maar <coughs> dat is, ja, is ook een ander type vliegtuig. Ja, Mooi, een mooie vogel vond ik dat altijd. Maar heeft de terughoudendheid van Boeing om, om niet zo'n ja, futuristisch vliegtuig te maken, heeft ze dat gered? Ja, wat Boeing die dacht dat uh, supersonische vliegtuigen op een gegeven moment de overhand zouden krijgen. Zoals de Concorde. Dus ze dachten, nou ja, weet je, dan, ze hadden dan zelf ook een, een, een ontwerp, hè, een supersonisch ontwerp, op, op een dag dat, dat inderdaad gebouwd moet worden, dan gaan die grote boeings daar nou, en maken er een vliegtuigen van. Dat ja. was de achterliggende gedachte. Ja. Uh, en Aati, je vliegt zelf ook, uh, zei je straks al. He, heb je wel eens met een boeing mogen vliegen? Nee, nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar ik heb wel heel vaak in de cockpit ja en dat is een enorm mooi gezicht als je s morgens vroeg zo als het zonnetje opkomt ja. zo, in zo'n boeing zit er eerst een grote rust en het is, een, het is net een Porsche hè? als je de, de ontwerp ziet aan de binnenkant met die grote screens en het is echt heel mooi en rustig je waant je in een, echt in een hele andere wereld uh, uh, Aad, hoe werkt dat? want eigenlijk ik altijd Als ik in een vliegtuig zit, dan fantaseer ik ook dat ik even in de cockpit wil kijken. Maar ik heb het nog nooit durven vragen. Ik dacht, dat is alleen voor, voor kinderen of voor vliegtuigspotters. Ja, ik hou me dan maar het hoofd van kind, hè. <laughs> dat, is niet, dat is niet wat ik zei, Aad. Maar die conclusie, je bent vrij om die conclusie te trekken. Maar kan ik als, als gemiddelde toerist dat vragen? Of, of stoor ik de, het cabinepersoneel dan zo dat ze dat heel vervelend vinden? Nee. Ja, maar er zijn tegenwoordig na al die kapingen... Oh ja. zijn uh, natuurlijk veiligheidsmaatregelen ja. getroffen. En er mag eigenlijk niemand meer ongeautoriseerde kopjes binnen. Oh. Ja, nou ja dan, uh, ja, dan is het gewoon te laat. Had ik het eerder moeten doen. Ja. Uh, Aad, mag ik je ontzettend bedanken. En uh, uh, nou ja, uh, denk je dat de Boeing binnenkort met pensioen gaat? Nee, die gaat nog wel... Uh, gemiddeld gemiddelde vliegtuigleven is uh, 30, 35 jaar. Dus als degene uh, gebouwd is in... Uh, dit jaar, hè, november... 2013. Ik kan hier nog 30 jaar mee. Nou, dat, dan zie ik naar nou uit naar de komende 30 jaar. En, en wie weet, beland ik dan toch nog een kindercockpit. Bedankt voor je tijd, Aad. Oké, okay, tot ziens. Ook. Dag. Ja. Zometeen uh, uh, ga ik uh, het hebben over nou ja, een icoon. Ze was stewardess. ze was uh, popster, ze was astronaut, ze was moeder, ze was ballerina, ze was hondentrimster. trimster, ze was prinses en ze was mode-icoon. Ik heb het over Barbie. Ze is 50 jaar in Nederland en krijgt vandaag haar eigen expositie in het Tassenmuseum. Zometeen ga ik daarover bellen met de directeur van het Tassenmuseum... Sigrid Ivo. Maar eerst een, een muziekje. R.E.M. voor Vrolijke Mensen. Van een album Out of Time uit 1991 hoorde u R.E.M. samen met Kate Pearson van de B-52's Shiny Happy People. En nou ja, misschien dat als u een beetje een trage, traag bent met opstaan denkt u iets te hyper. Maar als je al een hele nacht hier zit te presenteren is dat toch wel even een fijne energieboost van R.E.M. Dit wordt de dag. Een hele bijzondere dag voor Sigrid Ivo. Een hele goede morgen. Goedemorgen. U bent directeur van het Tassenmuseum Hendrik ja. in Amsterdam. Ja. Daarmee ja. kan ik u feliciteren. Volgens mij heeft u een van de leukste banen van heel Nederland. Ja, ja dat heb ik wel had. Ja, dat geloof ik. En vandaag uh, uh, opent er een hele bijzondere uh, collectie, een, een bijzondere expositie... die in het teken staat van 50 jaar Barbie in Nederland. Nou, ja. uh, een, een, een, een dubbel leuk werk. Ik weet niet of, ja. u, of u een Barbie-meisje was, maar... Ik was dat ja. zeker wel. Ik was dat ook. Ik was een, had ook een Barbie meisje. Ik en, had sowieso veel poppen. En uh, ik had ook een Barbie in 1971. In 1971. Herinnert u zich uh, de, deze Barbie nog hoe ze eruit zag? Ja, ik heb ze ook nog. Hoor. Dus, uh, ik heb nog steeds een doosje van een, uh, uh, met de Barbie erin. En het is een Sunset Malibu Barbie. Dat is een Barbie, zo'n California girl. Ja. Met lang blond haar en een beetje licht gekleurde huid. En, en die had een badpakje aan, toch? Ja, er zat een blauw badpakje aan en uh, ja mijn vader werkte toen voor een Amerikaanse firma. Dus ik had het voordeel dat hij uh, heel vaak naar Amerika moest, was zes keer per jaar. En iedere keer kwam hij met een heel mooi heep, uh, pakje terug. Uh, net even toch uh, nieuwe en hipper dan uh, men hier in Nederland uh, zag. Oh, oh, oh, oh ja. Dat, dat, ja, ja. En, en dat bepaalde natuurlijk ook uw, uw, uw, uw status in, in uw vriendinnenkring. Want dat is <laughs> een zeker belangrijke rol, speelde Barbie altijd in. Deze Malibu Barbies, is, staat hij ook in de expositie? Uh, die staat ook in, in, in de expositie. Niet de mijne hoor, want uh, de, mm -hmm. de, de, de uh, Barbie's zijn van uh, Els uh, Schouten. En zij is echt een uh, grote verzamelaar. Ze heeft er wel 1200 uh, Zo. Barbie's. Ja. Uh, ik dacht dat mijn moeder altijd vond dat ik er veel had met 12. <laughs> maar 1200 is echt wel. Uh, dat, dat loopt echt uit de hand. Uh, ja. um, uh, Barbie is. is nou ja, ik, ik zei het al straks al, is eigenlijk alles. Is moeders, is ballerina's, is mode-icoons, is popsters, is stewardess, is prinses. Is eigenlijk alles. Ja. Um, um, de Barbie van nu is een hele andere Barbie dan vijftig jaar geleden. Staan, staan al de types vanaf het begin tot nu in de expositie? Ja, ja, ze zijn allemaal te zien. En het leuke is inderdaad dat Barbie een hele ontwikkeling heeft meegemaakt... Uh, je ziet in het begin dat het echt nog een dame is. Een hele deftige dame. Ja. Het uh, past ook uit die tijd inderdaad. Want dan was het nog zo dat de mode werd bepaald... Uh, door de Franse couturiers. He, de Dior, en Chanel van deze wereld. En we zien eigenlijk dat in de 60e jaren, zeker in de loop van de 60 en 70 jaar dat dan uh, uh, de jonge motorontwerpers opkomen: Yves Saint Laurent, Pierre Catharine. En die kijken eigenlijk naar het straatbeeld. En ja, Barbie gaat erin mee. Dus Barbie wordt weliswaar wel ouder, maar haar uiterlijk en alles, haar uitspraak wordt hipper en jonger en, uh, en modieuzer het dus gaat dus met alle tijden mee. Dat is het leuke waarom waarschijnlijk mensen vroeger en nu nog steeds Barbie leuk vinden. Omdat het inderdaad een, een jonge vrouw van deze tijd is. Mm, nou ja, u zegt een jonge vrouw van deze tijd. Mm. Um, Barbie heeft natuurlijk ook wel veel kritiek te verduren gehad. Zeker wat recenter. Uh, ze zou juist te cliché zijn. Te seksistisch. Te veel het traditioneel rollenpatroon bevestigend. Um, is er plek in die expositie voor die, nou ja, de kritische nood? Uh, nou ja, uh, dat, daar gaan wij niet echt op in, inderdaad, in de expositie. Het is echt voor, voor de genieten, uh, die, hè, die Barbie inderdaad, de grote fan, maar ook iedereen die Barbie leuk vindt. Maar die discussie, ja, uh, aan de ene kant uh, zijn ze soms ook heel vooruitstrevend geweest, want in de... 60 jaar hadden ze echt al Barbie als astronaut. Ja. En had je toch ook al gekleurde Barbies? Ja. Mijn eerste was namelijk een Julia, en die was uit 69 En dat was echt een gekleurde uh, uh, Amerikaanse. Uit 1969 uh, dus, al? Oh. Ja, uit 69 En ze hadden al, al eerder gekleurde Barbies ook. Dus in zo verhaal, En ook gekleurde Barbies die er, uh, als astronaut gingen. Dus in zoverre was ze ook wel weer vooruitstrevend. Uh, uh, maar uh, en je ziet dus ook dat ze in alle tijden met de beroepen meegaat. Ze is een paar jaar geleden ook uh, als kandidaat voor de presidentschap gegaan. Um, maar ik begrijp natuurlijk de discussie over haar figuur: dat ze zo slank is en, en, en een volle borst. Daar zijn ze, hebben ze wel iets aan uh, gedaan. Ze heeft wat minder taai en wat uh, minder volle borsten. Maar ik vind het ook wel een beetje, ja. het is nee natuurlijk onze fantasie van de vrouwen en ja we zijn natuurlijk omspekt met dat want we zien het ook op de catwalks we zien het ook in uh, op de televisie en uh, in de modebladen hè. het is natuurlijk een soort fantasie waar wij continu mee uh, ja, omgeven worden maar we weten uit de praktijk uit het dagelijks leven dat het ook anders is gewoon dat is uh, ja in zover is een uh, paar vind ik een onderdeel gewoon van het hele gebeuren ja van onze cultuur ja um, Barbie heeft een heleboel competitie gekregen. Zeker de, de laatste jaren. Uh, Toevalligerwijs was mijn nichtje uh, onlangsjarig. En uh, ik, ik ging op, op zoek naar iets waar ik nog nooit van gehoord had. Maar dat bleek ook een soort tienerpop te zijn. Een, een concurrent voor, voor Barbie. Um, en toen viel me op dat waar vroeger de schappen uh, vol lagen... met alleen maar allerlei Barbies... liggen er nu allerlei uh, andere uh, type is, is Barbie een beetje uit de mode aan het raken? Nou ja, ze heeft uh, inderdaad uh, heel veel concurrentie gekregen. Uh, vooral uit Japan is ook een hele populaire pop opgekomen. En uh, ja, in zoverre moet, uh, moeten ze wel uh, inderdaad Barbie toch uh, wat, nog wat hipper maken. En je ziet ook dat ze wat meisjesachtig is geworden. Omdat ja, de concurrentie natuurlijk toch wel toegenomen is. En uh, we zien ook dat eigenlijk vroeger was toch Barbie veel meer een teenager pop. Uh, dus uh, voor uh, meisjes van tien tot 15 jaar. Ja. Bij nu begint het gewoon al bij drie uh, jaar. Ja. Uh, nou, eigenlijk om als je tien bent, ben je eigenlijk al te oud voor Barbie. En dat zien we ook eigenlijk wel terug in haar kleding en zo. Want vroeger was er veel meer aandacht voor de details en de accessoires. Daarom laat ik ook heel veel juist Barbie zien met allemaal de accessoires. Want die waren heel belangrijk: een hoed, een tas en een schoen. En nu zien we dat die vaak, uh, vroeg kon je ze openmaken en de, uh, kleine knoopjes, kleine ritsjes. Maar ja, een kind van uh, drie zie je niet een klein knoopje openmaken. Dus je ziet dat de Barbie echt uh, de kleding inderdaad wat grove is. En de uitvoering in ieder geval. Hè? En uh, de tassen zijn, die kun je niet meer openmaken en dat soort dingen. Omdat gewoon de doelgroep is ja, geworden. Ja, eigenlijk wel jammer. Ja, dat is... Nou ja, daarom heb je... Zie, wat je nu dan ook ziet... Of dat is eigenlijk al rond de 80 jaar gebeurd. Dus je met de, de generatie die toen met Barbie heeft gespeeld... Dat dat echte verzamelaars zijn geworden. Mm -hmm. En dat zagen ze daar ook wel gebeuren bij Mattel. En wat daarom hebben ze toen... Er komen tegenwoordig ook heel veel verzamelbarbies. Uh, uh, inderdaad, die uh, van modeontwerpers, uh, prachtig uh, uh, japonnen en, en dat soort kleding. Donner, Kelvin, Kelvin Klein, je noemt het maar op. Er zijn 70 ontwerpers in de wereld die wel iets met, voor Barbie hebben ontworpen. Dat is een nieuwe doelgroep natuurlijk, waar ze sinds uh, ja. al een groot aantal jaren ja, in uh, steken. Ja. En dat is een andere doelgroep dan... Inderdaad, die jonge meisjes die gewoon eigenlijk uh, in Barbie uh, uh, nu het supermodel willen zien. Hè? De, de dame die op de catwalk loopt en voor uh, de Oscar-uitreiking en dat soort dingen. En dat blijft natuurlijk onze fantasie. Um, uh, maar de verzamelaars willen meer de mooie kleding. En nog in dat in gedetailleerd wat er vroeger natuurlijk was. Ja, en die Barbie's zijn eigenlijk niet om mee te spelen. Want het zijn die, met name die verzamel uh, Barbies die echt enorme bedragen kosten, toch? Ja, absoluut. En inderdaad, die zijn veel meer om te zien en inderdaad minder om te spelen. Want de portionele Barbie uit de 60 jaar was echt een volwassen vrouw, maar dan inderdaad wel een spel om te spelen. Ja, een het Een aankleedpop. En dat was natuurlijk ook nieuw, want eigenlijk daarvoor had je inderdaad als speelpop juist alleen maar baby's en peuters. En daarom werd ze ook zo populair in de 60 jaar. jaren. Uh, uh, slotte, uh, Barbie is geen tas. U hebt een tassenmuseum. Uh, ja. Waarom deze expositie dan? Nou ja, er is altijd van begin af aan heel veel aandacht bij Barbie besteed aan de tassen en de accessoires. Natuurlijk. Ja. Ja. En, uh, en ze geven natuurlijk heel mooi in het tijdspeel weer in die 50 jaar. En wij doen het dan over 500 jaar. Uh, in zoverre qua mode en qua accessoires sluiten wij wel met elkaar aan. Ja, snap ik. Had ik er niet over nagedacht, maar dat is natuurlijk wel zo. Ja. En, en, en tenslotte dan, u heeft u zelf een favoriet in de expositie? Nou ja, ik val dan toch op, uh, inderdaad, uit de zestig jaar, hmm. in, uh, begin zestig jaar, zo heel mooi gedetailleerd gemaakt. En echt werkelijk alles op elkaar afgestemd te passen en zo dus daar val ik dan toch uh, op, inderdaad. Ja. Toch terug naar mijn jeugd, hè? Ja, ja nou, het is, het is, die Barbie is net iets voorbij, uh, mijn jeugd. Maar uh, want ik was er toen nog niet, maar, maar dat zijn wel ook mijn favorieten. Want die vond ik toch altijd okay. wel heel mooi en stylish. Ja. En, en die kleertjes ja. waren echt prachtig. Vanaf uh, vandaag tot en met 4 mei Barbie in het Tassenmuseum aan de Herengracht in Amsterdam. Uh, mevrouw Ivo, ik kom in ieder geval langs. Uh, Oké, okay, leuk Alvast maar omdat je heel erg lekker ook aan de high tea kan zitten in jullie prachtige ja. mensen. Museum, wat ook ja. erg de moeite waard is. Ik wens ja. u een, een hele fijne tijd met Barbie. Ja, dank u wel. En dank u wel. Tot ziens, hè. Tot, tot ziens. Dag. Dag. Gaan wij naar muziek. Crowded House. Don't dream, it's over. Are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Head down Gelopen zaterdagavond leerde ik van Mark Smeet... dankzij zijn prachtige programma voor the Record op Radio 2... dat deze uh, uh, plachtige plaat van the Crowded House Don't Dream It's Over... ook op een verzamel-CD te vinden is met uh, echtscheidingsliederen. Ja, die bestaat tegenwoordig ook, dus mocht u dat gaan doen. Straks in het Radio 1 Journaal gaat het onder meer over de commotie... die in België is ontstaan vanwege een brief die Mark Dutroux heeft geschreven... aan de vader van Julie... Sander van Hoorn vertelt over de Syrische vredestop in Montreux... en de martelfoto's, nu die zo vlak voor de top zijn opgedoken. En correspondent Koord Lindeyer doet verslag van de situatie in Soudaan. Dit was Dit is de Nacht. Volgende week, een maandag op dinsdagnacht, is weer een nieuwe editie. En tot die tijd bent u welkom op onze website eo.nl slash dit is de nacht. Ik wens u een fijne dag. Tot ziens.